12 uur. Wouter Walgemoet met het nws journaal In het deel van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is opnieuw een lockdown ingevoerd. vanwege een uitbraak van het coronavirus bij een slachterij. Zo'n 365.000 inwoners van het gebied rond Gütersloh mogen de komende week buiten alleen samenkomen. met één persoon van een ander huishouden. Verder moeten bioscopen, sportscholen en cafés dicht. Het is voor het eerst dat Duitsland een regionale lockdown invoert. Ook in de Portugese hoofdstad Lissabon zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt... na een stijging van het aantal besmettingen. Premier Rutte praat morgen op het Katshuis met mensen die de afgelopen weken hebben gedemonstreerd tegen racisme. Ook komen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst anderen langs... die bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover. Rutte wil volgens de RVD bekijken hoe het gesprek over racisme in de samenleving... het beste kan worden gevoerd. Concrete namen van mensen die op bezoek komen bij de premier zijn niet bekendgemaakt. Volgens vakbond Nu91 voelen veel zorgmedewerkers zich zo slecht gewaardeerd dat ze erover denken om te stoppen. In een ledenpeiling van de bond onder 3000 leden zegt 39% stoppen te overwegen. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van SP en PVDA om het salaris van zorgpersoneel te verhogen. Een Nederlandse stichting spant een rechtszaak aan tegen de Duitse autobouwer Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz. Die zou Schumel software in auto's hebben ingebouwd om de uitstoot schoner te laten lijken. Volgens de claimstichting zit er Schumel software in bijna alle dieselmodellen van Mercedes-Benz die tussen 2009 en 2019 zijn gemaakt. Ook in bestelbussen. De software zou met gewone uitstoottesten niet te traceren zijn. Het weer veel zon, later wat sluiwolken. Het is 23 tot 28 graden. Morgen nog warmer, plaatselijk dan boven de 30 graden. Ook donderdag en vrijdag is het zonnig en heet. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is er van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 het Ze plaatst deelt dilt, mijn vrede zwier, haar vaaier ook omhoog. Maar plotselen roep ze gil, de zin zit in mijn ogen, haar de omhoog. Luisteraars, welkom weer bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. U heeft ons een aantal ja maanden gemist... Want met de verhuizing naar de nieuwe studio eh, hebben we eind juni het laatste programma gehad. Toen kwamen de zomermaanden, dus het is weer de eerste zaterdag in september en we starten weer met frisse moed voor een nieuw seizoen ZFM Oud-Zandvoort. En voor mij is het ook een, uh, ja, een hele nieuwe belevenis om in de nieuwe studio te zitten, voor mij nog bekend als de repetitieruimte van Hildering, waar ik vele jaren toneel heb gespeeld. Maar komt u eens kijken. U herkent het niet meer. Het is een prachtige studio geworden. En ik, eh, ik ben helemaal blij dat ik hier een nieuwe gast voor dit seizoen tegenover me of naast me heb zitten. En ik mag Thea zeggen, dat hebben we afgesproken. Dat is Thea Kras van Staveren. En die, ja, die heeft een prachtig verhaal te vertellen. Dus daar gaan we zo mee beginnen. De techniek is in handen van Roy van Buringen. En die wordt geassisteerd door Thomas de Jong. Die al heel veel van de knoppen af weet. En ook Roy daarbij goed ondersteunt. Roy en Thomas ook welkom. Thea, welkom in dit programma. Dank je wel. Nou, we gaan gewoon beginnen bij het begin. Van waar en wanneer ben je geboren? Ik ben 26 mei 1932 geboren in Zandvoort in de Helmerstraat nummer 2. En uh, ik was het uh, vijfde kind. De oudste waren jongens, Kees en Jan. Dan kregen we Kobi en Riet en toen was ik aan de beurt. En bevallen. en zuster Bokma die was er toen al en die heeft de bevalling bij mijn moeder gedaan, thuis. Thuis, ja dat gebeurde nog veel al hè, ja. zuster Bokma, een ja. bekend uh, fenomeen ja. in Zandvoort. Maar uh, na jou zijn er nog meer kinderen gekomen. Jawel, nog vijf. We zijn op een gegeven moment, tien kinderen hadden mijn ouders. Zeven meiden en drie jongens. De oudste waren twee jongens en de jongste was ook weer een jongen. En dat vonden we geweldig natuurlijk. Maar de jongste die is uh, in de evacuatietijd in de Vinkerstraat, nummer 44, is die de, daar geboren. Dat was Haarlem? Dat was Haarlem, ja. ja. want we hebben in Zandvoort ook een Vinkenstraat, hè? Is waar. In Haarlem. Ja. Je zei Helmenstraat nummer 2. Ja. Bakkerij, vertel daar eens wat over. De bakkerij was aan de overkant. Als we heet water nodig hadden, dan haalden we dat uit de oven vandaan, want er was warm water. En er waren uh, even kijken, die grote bakkerij. En daarnaast was een hele grote. Ja, ook. Maar dan apart. En daar lagen de kolen. En met die kolen moesten geschept worden. en voor het huis in de kamer. aan de overkant van de Helmerstraat. En ook de briketten lagen daarvoor in de oven. Want zo werden die toen gestookt met de hand. Allemaal. Dat was zwaar werken. Zeker. En dat deed je vader? En mijn vader deed dat. En uh, mijn vaders jongste broer. Die was acht jaar dat hij wees was. En die kwam toen bij ons thuis wonen. Want mijn vader en moeder die waren toen drie maanden getrouwd. En die kwam later ook erbij in de bakkerij. Maar nog niet helemaal in, uh, uh, in de Helmerstraat. Want daar was hij toen nog te jong voor. Maar later kwam hij erbij en hij heeft, uh, ja, hij heeft ons heel erg fijn bijgestaan. Maar dan wonen je met een groot gezin. Ja. In de Helmerstraat nummer ja. twee. Dus dat ja. we, is dat winkelhuis op de hoek. later heeft daar klokkers, de drogisten nog. Ja. Ik geloof Hooi nog een, een slijterij. Maar even voor de luisteraars dat ze een beetje idee hebben waar dat pand was. Ja. En in mijn tijd toen ik in de Helmerstraat woonde was aan de overkant. Bakker Paap. En, en de bakkerij zat ernaast. Dus, ja. dus jullie ja. hadden de bakkerij en dan uh, ah, de, de, de, de overkant, dus, de, de, waar win dus de, de, winkel. de winkel. En waar wij woonden. En dat was natuurlijk heel klein, want die huizen in de, in de ja, die waren heel klein. Maar ja, we sliepen met z'n vijf op een kamer en drie op de vliering. En mijn moeder met de baby en als er weer een baby kwam, dan was dat de andere kamer. En zuster Bokma die was daar altijd bij, dat was de verloskundige. Allemachtig. Ik uh, heb een hele mooie foto van jou gekregen. Dat wil zeggen, te leen. Ik heb hem ook door Arie uh, van het Genootschap laten inscannen. Ja. En vertel me eens eventjes, uh, of vertel eigenlijk aan de luisteraars wat je op die foto ziet. Want het is wel een hele bijzondere foto. Je ziet daar dat waren later de voetbalvelden, of het waren toen de voetbalvelden. En het was. Uh, uh, niet TCB, hoe heette die voetbalclubs ook alweer? De Meeuwen of... Uh... Ja, Zandvoort Meeuwen en Zandvoort... Nou, Zandvoort Meeuwen was een combinaat, maar dat doet er niet toe. Nee, het waren voetbalvelden. dat waren de voetbalvelden. En in de winter werd het uh, opgespoten door meneer Halderman Die stond de hele nacht te spuiten. En als het dan allemaal goed was, dan konden we daar gaan... Uh, Gaan schaatsen. Maar dan moest je een dubbeltje betalen. Maar dat was natuurlijk een beetje te veel. Dus we maakten gauw gaten in die hekken. Langs de kant. En dan konden we daar doorheen kruipen. En om de beurt gingen we daar heen. Want ja, we, gingen, we hielden veel van schaatsen. De schaatsen deden we in huis aan. En dan uh, kroofden we door het gat. In of je hek. vader tilde je over het of hek. Hek. ook Kan ook, deed hij ook, ja. Dus we hebben daar heel erg fijn van genoten. Later gingen we naar het Vijverpark. Dan gingen we allemaal daar schaatsen. En het was ook een dubbeltje. Maar als je bij de... Uh, even kijken, die mensen die werkloos waren, die kregen daar dan geld voor en die kregen dan het deeltje. Maar wij hadden de winkel en wij kregen natuurlijk niks. Dus wij gingen door een gat van het hek gingen wij op de vijver schaatsen. En dan deden we ons schaatsen vast aan en dan konden we er zo op. Genoten hebben we ervan. Heel fijn, ja. En al die kinderen kwamen er schaatsen. Maar de Helmenstraat, dat zie je ook op de foto. Dat wil zeggen, je ziet dus de hoek van de Helmenstraat en de Potgieterstraat. Ja. En de Potgieterstraat was dus maar aan één kant uh, nog bebouwd. Dus ja. aan de overkant waren die uh, velden van de voetbalclub. Ja. Maar als je de Helmenstraat inkijkt, dan zie ik ook duinen. Dus dat was nog maar een heel klein stukje bebouwd. Was het ook? Hier was, hierachter, waren al de duinen. Ja, hoe moet ik ze uitleggen? En ook bij de, waar, waar het secretum was, dus de Valenve, daar waren ook al de duinen. En in die duinen, daar hadden de meeste hadden ze een aardappellandje. En daar gingen we altijd heen. En dan hadden we feest. Want dan gingen we de hele dag naar Duin met mijn vader en moeder en met de kinderen. En dat was heerlijk. Ja, ja. ja, dat was het grootste feest als we dat deden met z'n allen. Ja. ja, want vakantie, zoals tegenwoordig, dat zat er natuurlijk niet nee, in met zoveel kinderen. Nee, en we misten het ook helemaal niet. Want ik geloof dat er toen niemand nog met vakantie ging. Want het was allemaal veel te duur. Want we denken dat we nu in een crisis komen te zitten. Maar dat was toen natuurlijk heel erg. Niemand had geld. En de mensen die helemaal zonder werk kwamen, die, nou dat heb ik denk ik gezegd met die blikken met eten. Maar dat vonden ze niet lekker. Dus dan ruilde mijn moeder een blik met het eten en kreeg kregen hun daar een brood voor. Nou, wij dat vonden had je het nog niet lekker. verteld, maar okay. dat hebben we dan nu gehoord. Ja, okay. Dat is iets wat ik nog nooit gehoord heb. Nee. Dus de, de, de, waar kregen ze dat eten dan van? Van de gemeente? <kwijnt> Van de gemeente, maar hoe dat precies in elkaar zat... dat kan ik niet zeggen, maar ze kregen het van de gemeente. Nou, straars, misschien is er iemand onder u... die uh, weet hoe dat in zijn werk ging. En we spreken dus over de jaren voor de oorlog. Want jij denkt dat die foto zo rond 1935 gemaakt ja. is. En bovendien, dat gaan we het zo dadelijk na het muziekje over hebben... na uh, jullie moesten ook evacueren. Dus ja. dat gaan we straks uh, op verder. Ja. Mocht u uh, iets weten van uh, hoe dat in... Zijn werk ging. Ons telefoonnummer en ook voor andere opmerkingen of commentaren op het verhaal van Thea is 5730393. Dan gaan we nu even Roy naar de muziekje luisteren. De bakken, de bakken. Mengt water en meel. En ook nog wat gist. Maar vooral niet te veel. En het, deeg. het wordt tien keer zo groot Het gaat in de oven En dan is het brood ja. Elke ochtend word ik wakker met een broodje mm. Van de bakker. de bakker Brood met kaas op Ook nog wat gist De banken. Een heel toepasselijk liedje. Vanachter? Thea. Ik heb het uh, genoten. Uh, oh, oh. Ken je het liedje? <laughs> nee. Nou, ik nee. ook niet. Ik zou ook niet weten nee. van wie het is. Maar Rob Harms heeft het gevonden voor ons. Dus uh, ik vind het uh, erg leuk. We ja. uh, Thea zat hier met een hele grote smile op haar gezicht. Want voor jou is dat natuurlijk heel, heel herkenbaar. Ja. Je vader die altijd moest werken. Want ja. hij begon natuurlijk al heel vroeg. Jawel, ze waren in 1924 als ik het goed heb getrouwd. Toen werden ze niet eerst bij van de werf. En toen eh, kwamen die huizen daar. Toen woonden ze aan de Halemestraat. En toen werden die huizen gebouwd in die periode in, die, in Plan Noord. Dus Halemestraat, de Kosterstraat. En... en daar kon dan een bakkerij in komen. Dat hebben ze toen gekocht. Barsten van de armoede natuurlijk, want niemand had geld. Maar het eh, dat ging goed. En dan ging ook de strandtenten, die, eh, die verslag je van brood... Uh, later kwamen de spritskoeken bij, gevulde koeken, want dan werd het allemaal meer. En die strandtenten, die brachten wij allemaal met van die grote, grote vierkante blikken. En dan had je van die grote tassen met, met vier uh, blikken konden daarin. En dan gingen wij die met die blikken met koek en met sprits bij de strandtenten. En het liep als een speer, Maar als zo gauw het slecht weer was, daar was het over. Dus wij moesten altijd eerst kijken als de treinen binnenkwamen... of er genoeg mensen in zaten. En dan gingen mijn vader en Theo die gingen met de rotgang de bakkerij... en die gingen bakken. Maar het gebeurde ook wel eens dat ze veel gebakken hadden... en er waren geen koelkosten en dat was er helemaal niet. Dan eh, werd het niet verkocht. Maar oud van die, van die koeken kon je ook niet meer verbruik, gebruiken. Dus we deden ze daarmee. Die gooiden ze en gingen ze naar Haarlem. En dan gooiden ze daar in de Leidse Vaart. Want ze moesten het kwijt. Naar nou, Haarlem in de Leidse Vaart? Ja, ja, ja het is raar. En, en, en, en het is echt en, en, en, zo gebeurd. Dat geloof ik meteen. Ja. Maar jullie uh, kregen dan niet een extra sprits te eten? Jawel, mijn vader zei moet je even proeven. Want die, die was altijd heel trots op hetgeen wat hij maakte. Hè? Dus ik zei: moet je eens even, even pakken. En die spuit, het is een, een, een deeg dat je met zo'n spuit kan uitdelen. En dan zei hij: die mond is over een en dat vonden we een heerlijk een stuk deeg in ons mond. Ja, want ja, die leuk. sprits heeft dat uh, figuurtje ja, en dat werd dus uh, ja. gespoten. Ja. Goed, maar ja, uh, de, de tijd uh, nader, het werd oorlog. Ja. En wat gebeurde er met de bakkerij in de oorlog? Je moest er zo uit. Je moest maar uitzien waar je terecht kwam. En dan moest je proberen om aan je brood te... Komen, want er was helemaal niks. Toen zijn wij geëvacueerd, en dan kwamen we in de Vogelbuurt in Halen Noord, Vinkenstraat, nummer 44, woonden we toen. En toen ging mijn vader inbakken bij een bakker op het Soenderplein. Uh, dan kon hij daar met zijn kar. Kon hij zijn Klanten opzoeken, er woonden in Heemsteden, veel dus toen. Een paar in Aardenhout, een paar in Haarlem. En een reed die met die bakfiets, maar dat was niet met de motor, dat was trappen natuurlijk. moest hij daar zijn klanten weer vinden. Want je moest je huizen uit en zoek het naar uit. Maar we hadden wel al die kinderen natuurlijk. Ja, dat was heel, heel slecht. Maar het gek is, als kinderen maak je die zorg nooit zoveel mee. Ik had een hele leuke vader en moeder. En die hadden de zorg. En als zij er maar buiten konden spelen, was het goed. En dat kon daar. En je zei ook dat je in Zandvoort uh, een hele leuke jeugd had gehad. want die, net Wat je ja. zei, door de duinen en met ja. een teentje. En... Ja, absoluut. We hebben eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. Zoals ik het nu hoor wel eens van kinderen. En zoals wij met dat grote gezin waren. We waren natuurlijk wel altijd buiten. Want die huizen die waren te klein. Er was in die huizen niks... Niks te maken. Nee, en dat kon nog, hè? Ja, Want je had ja, nog nauwelijks auto's, dus je speelde op straat. Ja, precies. Wat deden jullie voor spelletjes op straat? Uh, uh, hoek. Uh, even kijken, hoor. Uh, je moest op een hoek staan. En dan kwam de andere... Weer, hoe noemden we dat nou toch ook alweer? Nou ja, overlopertje deden we. Uh, wat deden we nog meer? Die... of Waar we dat nou vandaan haalden, dat weet ik niet. Maar dan gingen we allemaal met elkaar lopen. En dan gingen we door de straat en dan riepen we... Per me Reutel, per me Nou, dat was het. Maar wat er verder aan vast zat, dat weet ik eigenlijk niet. Want die nou, werd op een maak... gegeven moment weer binnengeroepen. <laughs> maar je hebt niet altijd in de oorlog in de Vinkestraat gewoond. Nee, want daar moesten we ook weer evacueren. Inmiddels was onze Kees, die werkte bij de secretarie... Uh, die, moest, die werd opgeroepen, die moest naar Duitsland. Want onze Jan, de tweede, die was ondergedoken... En die zat bij een tante in Heemstede. En die zat altijd uh, op de zolder of uit die, hoe noem je die dingen... dat je onder het raam had, dat ze daar achter konden. Dus Kees zegt, ik ga. Want dan hebben jullie twee jongens. En misschien houden we er dan toch nog in ieder geval eentje mee. Dus dat hebben we met de trein weggebracht en eh, toen hadden ze op de treinen geschreven... met een kreet, krijt... oranje boven. En toen heeft mijn moeder met haar zakdoek... heeft ze dat schoongeveegd... want ze denkt, die jongens die gaan naar Duitsland... dus die krijgen dat er op hun boterham... als ze dat zien dat dat erop staat. Dus, en toen huilen dat ze weggingen... toen had ze natuurlijk een hele zwarte zak... de bus zat helemaal met een zwart hoofd... maar die, die, die mensen hebben zo verschrikkelijk verdriet gehad... en... Eh, ze moesten het wel, verwerk ik allemaal. Ja, zo is het. Ja. Maar van de Vinkenstraat zijn jullie wat ik weet naar de Leidse Buurt gegaan. Ja, daar moesten we ook even weer. En daar kwamen we ook. Uh, daar hebben die treinen heel lang gestaan. Waar die mannen uit Rotterdam waren opgepikt. En die zaten daar in de trein. En die hebben daar drie of vier dagen gestaan. En die deden een touwtje uit, het, uit het, die roostertjes. Die, die, uh, in die, in die treinen. En dan ging iedereen die eigenlijk haast niets had. Die ging toch ophalen. En dan lieten ze zo'n touwtje naar beneden lopen. En dan deden ze daar die boterhamjes in. En dan hadden ze toch nog wat te eten. Maar was er was op een gegeven moment iemand. En die vluchtte uit die trein. En die werd doodgeranseld. En toen zei mijn vader. we gaan er niet meer naartoe. Want dat is veel te gevaarlijk. En toen zijn we niet meer naartoe gegaan. Maar uh, hoe ging het dan met, uh, met de bakkerij? Want uh, uh, uh, in de Vinkenstraat zei je, je vader bakte in op het Soendaplein. En ja. toen kon hij nog zijn wijk, uh, nou ja, op zijn bakfiets uh, ja. Doen. doen. Ja, Maar wij hadden een oom, of het was eigenlijk een achterneef. Familie Willemsvoet was dat. En die had altijd een, een uh, sigaren, ja die maakte zeg maar een sigarenfabriek, laat ik het zo noemen. En die zei tegen mijn vader: Jij hebt een bakfiets. Als jij nou al door naar de Noord gaat, hè, zo werd dat gezegd, om eten te kunnen vinden, aardappels, groenten en noem maar op. En dan hebben we allemaal wat hier, de mensen die hier nog werken. Die hier werken. En dat is eigenlijk, nou, en dat was hetgeen wat mijn vader deed. Maar dan was het wel vaak. Ja? Dat hij weer bij de pont aankwam, en dan kwamen die morgen eraan ja. Zit, en die moest het ding leveren, en dan kwam hij weer met niks thuis. En Kobi, mijn oudste zus, en Jan. Die ook ondergezogen was. Die eh, gingen dan naar de pont. En toen zaten we al in de Leidse buurt. Dus je kwam wel ongeveer waar we zaten. En dan gingen hun mijn vader ophalen. Maar Jan moest een hoedje opdoen. Dat, dat ze dachten dat hij een meisje was. Maar dan liepen ze te praten. En dan had hij natuurlijk een hele zware stem. Dus. Maar ze hebben hem gelukkig niet opgepikt. Toen nog. Maar het was eigenlijk de grootste nadigheid. In de periode dat wij geleefd hebben. In die oorlogste. Ja. Maar je had toch. Uh, even dit blokje maken we even afrooien. Dan ja. gaan we naar een muziekje. Uh, jij vertelde nog dat hij ondergedoken was in de kruipruimte. Ja, want uh, uh... ja, dan was er een, een inval. Ali Voet, dat was een Nederlander. En die schoten zo door de kastdeuren. Het was die kleintjes, die huis was, de kanaalweg. Maar Jan, die zat daar nog tussen, tussen de kruipruimte. Maar we waren hem eigenlijk helemaal vergeten. Dus hij kwam, <lacht> lijkwit kwam hij uit, Want het was allemaal ook zo vreselijk chaotisch. Toen hey, dus zei mijn moeder, jongen, wat goed dat je er bent. Maar je moet weer onder de grond, want ze zijn weer aan het Rassia's houden. Nou, dat was heel heftig. Nou, we gaan uh, dit sluiten we af. Want we gaan zo naar de zeestraat. Hè? We gaan uh, over vrolijkere dingen graag. praten. Ja, Tuurlijk. Want ik zie dat het jou ook uh, ik uh, haal heel veel doet. Ja, ja, het doet me veel. Het ja. doet je veel. Maar uh, dat die emoties die, uh, dat hoorden mensen ook in de. Uh, aan de radio, aan je stem. We sluiten dit blokje af. We gaan naar een muziekje. En dan gaan we het over vrolijkere dingen hebben. Graag.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 Oh, dit hou ik niet uit Ik kan niet voor en ook niet achteruit Want ik zit pluim tussen de deuren, oh, oh, kom ik hieruit ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Gekhuis, ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Twee man in één coupé, dat is toch ellende. Ik breek zo wat mijn nek over de troep, wat een bende. Een kind begint te kruisen, motief, motiezen. En gaat er met één naar op zijn broek staan wijzen. Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar opgestoken Is net een dwaze film, nee. De voor ik licht op boeter bij mijn eigen in de tuin. er en kwel, in de eerste trein naar Zandvoort. Oh, dit doe ik nooit weer. Voor mij geen volgende keer. Ik blijf voortaan thuis, lekker zitten bij de radio. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Oh, jododo. Goed zo Thomas, dank je wel. Het is toch geweldig deze jongeman die al zoveel van de techniek weet. Welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Het is uh, Thea Kras van Staveren. Van Staverend, van de bakkerij van Staverend, zoals heel veel mensen dat nog weten. We hebben gehad waar ze geboren is in de Helmenstraat. Trouwens, jij, eh, dat... daar waren zelfs drie bakkers in de Helmenstraat. Ja, van Duin, wij. En van de molen. En van de molen. Ja, van de molen. Kan, ja, van ja. De molen. Daar ja. kan je toch nagaan, ja. hè? Ja, precies. Op iedere hoek was we dat een en winkeltje bakken. en een Nou ja, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Nee. Nee. Maar goed. De techniek is in handen van Roy van Buringen. Geassisteerd door Thomas de Jong. Wilt u ons bellen? Ons telefoonnummer is 5730393. We hebben de oorlog achter ons gelaten. Daar hebben we genoeg over gepraat. Het gezin komt terug naar Zandvoort. Precies. Wij moesten eerder weg... uit de Leidse buurt. Want die mensen, die NSB'ers, die kwamen weer naar hun huis. En toen kwamen wij in de Haarlemstraat. En dat heeft meneer Bosman toen verzorgd. Die was de gemeentesecretaris. En dat was de Haarlemstraat nummer 26. En wie was... Die meneer die zoveel muziek maakte... Ik... Bonset. Juist. Die was daar. Groot huis, grote kelder. En toen kwamen we daar aan. We hadden eigenlijk haast niks meer. Geen dekens, helemaal niks. Dus we kwamen daar aan. En toen kwamen we in de kelder. En toen stond er een hele grote uh, uh, berg aardappels. En er stond een groot bord naar... Uh, welkom weer in Zandvoort. Jullie zijn de eerste. En het heeft ook na een maand. Toen was de oorlog afgelopen. En toen, nou, er, nou ja, toen waren we weer thuis. hè? Ja. Het was meteen goed. En je rookte de zee. En je was weer helemaal. Nou er kon ons niks meer gebeuren. Want we woonden weer in Zandvoort. Gelukkig. Ja. Maar uh, hoe ging het verder met de bakkerij dan? Want, uh... Die was er nog niet. Nee, maar je kon niet terug naar de Halmenstraat? Wel geprobeerd. Maar alles was eruit gehaald. Alles was afgebroken. En er was natuurlijk nog niet veel opgebouwd weer. Want dat was nog niet zo. En toen was er een, een, een familie op de Zeestraat. Ik weet die naam niet meer. Verder. Juist. En daar, daar konden we dan gaan beginnen. Maar die bakkerij die was opgeknapt in Noord... En dan moesten ze daar weer overnieuw beginnen. Maar eh, in de gang... Nou, er waren alleen nog maar... Banken, plankjes waar je overheen kon lopen. Dus ze moesten weer helemaal overnieuw beginnen. Maar het was dicht... Bij het station. En mensen die naar Zandvoort kwamen. Met de trein. Die kwamen bij ons als eerste aan die bakkerij. Dus die, die winkel die liep als een speer. Ze stonden gewoon in de rij. Want de, uh, ja. Ze roken dat brood natuurlijk altijd al. Op die zeestraat. En als ze daar aankwamen. Dus Kobi. Mijn oudste zus. En ik. En mijn moeder. Die stonden in, achter de toonbank. Riet. Die deed de huishouding. En als ik eh, minder toen had, ging ik haar helpen. En de jongeren die gingen allemaal... Nou ja, die waren jonger en die moesten allemaal nog naar school. En dat eh, hebben ze goed afgemaakt allemaal. En waar heb je op school gezeten in Zandvoort? Alleen in de Marierschool. Op de Marierschool. Ja, want dat vind in Haar op Noord hebben we ook op school gezeten. En toen ook, nou ja, daar zo in de Leidse buurt. Er was niemand, er was iedereen opgepikt. En toen kwam ik hier weer. Toen was er een... Even kijken, de achtste klas. Maar er waren met er drie mensen, drie kinderen voor, dus dat ging niet door. En dat vond ik ook helemaal niet zo erg. En mijn vader en moeder vonden dat ook niet zo erg. Want ze konden me goed gebruiken in de winkel en ja, in de precies. bakkerij. Ja. Dus het was veel belangrijker toen in die tijd. Ja, en inmiddels waren jullie dus met z'n tien, hè? Ja. En, en je broer Kees is ook weer teruggekomen. Die kwam ook weer terug, ja. En die, nou ja, die, was weer ambt, of die is al de ambtenaar gebleven op het uh, secretarie. Nou, dat ging goed... En toen hebben we daar in Pau kort en toen in die, nou, dat heb ik al verteld... dat we in de zee kwamen En daar was ruimte zat. Dat was een hartstikke groot huis. En dat was wel fijn voor ons. Drie verdiepingen? Nee, jawel. De bakkerij, dan erboven de winkel... en daarachter woonden we in die kamer... en de keuken was er. En daarboven hadden we... één, twee, drie... ja, drie slaapkamers... En een keuken was er ook. En die keuken die werd ook gebruikt. Maar wat het allerfijnste was, dat er een douche was. Nou, dat was, dat was een rijdom. Als je toen een douche had, dus dat vonden we geweldig. En toen kwam er ook later in de bakkerij een douche. Dus we konden overal lekker douchen. Nou, dat deden we dan ook met z'n allen. Maar dat was heel niet gemeen. Toen je in de Helmenstraat woonde, even, even terug, daar hebben we het niet over gehad. Nee. Maar dat, ging je dan ook naar het badhuis om te douchen? Of, ja. Uh, ja. ja, donderdag dan haalde mijn moeder ons van school. En tante Betje, ik weet niet eens meer precies hoe ze van de achternaam heette. En die liep daar in een witte jas. En dan uh, mocht je dat douchen. Uitkleden, douchen en aankleden. met binnen twintig minuten moest je eruit. En ik was, en nou, je werd er gewoon je werd in je blote kont weet je, in de gang gezet. En je zocht er naar uit. Dus, maar dat douchen, joh, dat was heerlijk. En één keer, de ik nou, prachtig. Ja. Dat was nergens nog. Geweldig, hè? Goed. Uh, nou, je bent dus inmiddels uh, al wat uh, ouder geworden. Kan zeggen. En, <laughs> nee, ik heb het niet over nu. Ik okay. heb het over de tijd dat je ja. in, in de zeestraat uh, ja. woonde. Ja. Uh, wat, wat deed je in je vrije tijd? Die hadden we niet. Maar ik ging elke ochtend heel vroeg met Ria Berkhout... die achter ons woonde, van die uh, uh, aannemerij. En dan gingen we s'morgens om zes uur gingen we bij Termes gingen we zwemmen. En dan kwamen we thuis. En dan ging zij thuis helpen. Want die zaten er ook met zo'n groot gezin, met tante Kaartje. En uh, ik dan ook. Dan ging ik in de winkel. Maar ik moest wel om zeven uur thuis. En dus om zes uur gingen we zwemmen. Aankleden, douchen. En dan gingen we met de rotgang naar huis. En dan gingen we daar weer aan de gang. En tot zolang die winkel open was eigenlijk. Maar je, je, je, je zei dat je bij OSS... Uh... Ben ik ook geweest. Daar zijn we iets van. Maar het is allemaal s avonds, hè? Oh, ja, ja, ja. En dan gingen we in onze zwarte onderbroek en in de uh, aan. Dan gingen we uh, uh, gymnastiek met mevrouw en meneer Van Paget. En dat was natuurlijk altijd geweldig. Het waren reuzen. Zij kon heel mooi piano spelen. Dus dan deden we ook muziek. En we, we waren ook met toestellen op de brug. En op de rekstokken in de, en in de ringen. En dan moesten we ook nog wel eens een keer een uitvoering doen. In monopol. En dat was, ja, dat was gewoon geweld. Daar leefden we eigenlijk allemaal voor. Nou, er kwamen handballen erbij. Daar gingen we ook bij. Uh, was mijn vader toen al? Nee, die was toen nog niet... 49 is die overleden. Maar we moesten overal zoveel mogelijk op verenigingen gaan. Want dan kreeg je, kreeg je veel vriendinnen en dan was je ook in beweging. Gymnen moesten we doen. En ja, gewoon dat je lichaam een beetje sterk werd. Nou, dat deden we goed. En we vonden het er heerlijk. En wanneer ben je bij de reddingsbrigade gekomen? Uh, moet ik even, even nadenken. Ria Berkhout was daarbij. En we gingen zwemmen in Stobat met z'n allen. Uh, met de bus van Kerkman? Uh, precies. Ja. <lacht> ja Daar ben ik ook nog mee ja, meegelezen. Ja, en later gingen we met de trein. Ja. Maar uh, hoeveel jaar was ik dan eigenlijk? Ik geloof 17 jaar. Ik dacht het wel. 17, 18 jaar was dus ik met die reddingsbrigade. Nou, dat was het einde. Die reddingsbrigade, geweldig. Roeien met die boot. En dan gingen we ook in Amsterdam... gingen we ook nog eens een keertje wedstrijd roeien daar. En dan gingen we de stad in. In Amsterdam met z'n allen. En dan die jongens die klommen... moet je maar niet te schrijven. Die klommen in die lantaarnpalen. en het station. Het, het centrum in Amsterdam. En er waren altijd optochten... en de sloten bij ons bij aan. Totdat we bij... Eh, die winkel zaten... aan de overkant van de bijkorf ik weet niet meer hoe het daar heette. En dan uh, waren daar allemaal van die grote schalen met suiker. Nou, die was van die tijd van de wip was die leeg natuurlijk. Want al die jongens die hadden geroeid. Dus ze namen allemaal een handje suikerplontjes. En dan dronken we daar een glaasje limonade. En dan gingen we weer met de trein naar huis. We moesten wel een tijd thuis zijn natuurlijk. Maar het was een leuke tijd. Dat was zeker een hele leuke ja. tijd. En, en, en hoe ging dat dan met de posten? Waar, waar zat je? Op de Noord of de Zuid? We moesten elke dag... Of elke week zondag anders. Of van 9 tot 1. Of van 1 tot, ik meen, tot 6. En dan wisselde je, hè? Toen wij de kinderen kregen, ging Karel nog wel. En ik mocht niet met de kinderen van ons daar komen. Dus ik ging met die kar met de jongens. We waren ze niet alle vier tegelijk natuurlijk. Maar iedere keer ging Karel ophalen om één uur. En dan gingen we met de kinderen zelf het strand, naar het vrije strand. ook, Dat we daar uh, lekker konden zwemmen. En de kinderen konden daar in het zwing. En ik zat alleen maar te tellen. 1, twee, drie, vier. Toen ze er alle vier waren natuurlijk. Dat ze ja. niet uh, verdronken. Nee, precies. Ja. Nou, je hebt de naam Karel al uh, genoemd. Ja. Uh, hoe heb je Karel dan leren kennen? De Bij de reddingsbrigade. Bij de reddingsbrigade. Ik had eerst verkering gehad met Jaap Griep. Die was niet katholiek. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar Karel en Jaap, die waren vrienden van elkaar. Nou ja, dat gingen we op een gegeven moment met z'n drieën gingen we uit. Nou ja, Jaap Griep die viel af en Karel bleef over. <lacht> of, maar zo ging het eigenlijk. Maar die reddingsbrigade, ik denk... Gebeurt wat er gebeurt, maar daar ga ik nooit meer weg. Want dat was zo'n verschrikkelijk een leuke tijd in die periode. En het is het volgens mij nog. Ja, daar hebben we heel veel plezier gehad. Dus het was niet alleen dat je verkeerd had, maar het was ook zo verschrikkelijk fijn dat je bij die religiebrigade zat. Helemaal goed. Ja. Uh, we gaan het, uh, dit blokje afsluiten. Want ja. dan gaan we het even hebben over jouw uh, getrouwde leven. Je kinderen. Ja. Je hebt het net al uh, zo even uh, genoemd. Ja. Dus uh, als er nog een lekker muziekje is. Dan horen we dat graag. was weer een toepasselijk liedje. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? En van wie is dat, Thomas? Of... Uh... Dream Band. Nou, dat klinkt helemaal prachtig. Welkom terug, eh, dames en heren, in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn gast van vandaag is Thea Kras van Staveren. Van Staveren van bakker van Staveren, bakkerij van Staveren. We hebben het al uitgebreid over gehad. En we zijn eh, aangeland van, eh, ja, bij Kras. Want eh, je hebt Karel leren kennen op de reddingsbrigade... En ja, daar ben je dus met Karel getrouwd. Wanneer was dat? Ja, 1954. Volgens mij was dat ook iets bijzonders met jullie trouwerijen. Waren er niet meerdere stellen die tegelijk of bijna tegelijk bijna trouwden? Bijna tegelijk. Dat was... Uh... Ja, Nel. Die ging emigreren. Die ging naar Australië toe. En die is toen twee weken daarvoor is gaan trouwen. Maar er werd niet veel aan gedaan. Want die familie van Haar kwam uit Limburg vandaan. En dat vonden ze eigenlijk allemaal te ver. Want zoals het nu allemaal is, dat was natuurlijk allemaal niet. was veel te duur. En toen zijn ze daar met een maand later weggegaan naar Australië toe. En... Daar kon je geen contact mee krijgen, zoals nu. Dus als zij een brief schreef... dan was die brief zeven weken hier naartoe. En dan konden wij weer terugschrijven. Dus er zaten veertien weken tussen. Dus je had heel weinig contact. En de telefoon, dat was, dat was er eigenlijk niet. Nee, nee, Omdat het nee. was veel te duur. Ja. Dus ze had geen contact. En ja, die heeft vreselijk veel Heimweeg gehad daar. Want je komt, uit, het werd aan. Koeien met gouden horens werd er natuurlijk beloofd. En het was er helemaal niet. Er was geen werk, er was helemaal niks. Geen huizen, helemaal niks. Dus die nadigheid die je hier in de oorlog had gehad. die begon daar weer helemaal overnieuw. Maar ik vond het eigenlijk erger. als ik dat hoorde van haar. Ja. Want ze waren maar met z'n tweeën. Geen families hadden helemaal niks. En dan zaten ze daar wel eens op een muurtje. en dan zei ze tegen haar man. Dat is vast Tony van den Berg, ik noem maar wat op. Of ze noemden. En dan liepen ze maar, dat waren allemaal vreemde mensen. Ze waren met z'n tweeën daar. Nou, dat was heel erg. Ja, daar heeft ze heel veel heimweg gehad. Goed, tien kinderen. Ja. En uh, uh, jij uh, gaat trouwen. Ja. En ja, waar, waar ging je wonen? En hoe, hoe ging het verder? Wij, de moeder van Karel, dat dus mijn schoonmoeder. Die was of uh, lid van onderling hulp betonen. En die huisjes van de uh, Kanaalweg en van de Koningsstraat, die waren daarvan. En die huisjes die werden verloot. Hoe heette die man die op de, uh, uh, op de Halemstraat woonde? Dat was de voorzitter of de secretaris? Kan ik kan niet op naam. Hollenberg. En die was in het, uh, ons huis was die bezig. En er waren allemaal jonge gezinnen. Want er was een huisje leeg in de kanaalweg En toen zegt hij tegen ons. Waarom kom jullie niet binnen? Dat doe je mee. Zij, ja, maar wij zijn nog helemaal niet van, van, van praten te gaan trouwen. Want we hadden net nou, zeg maar, twee, drie weken verkeer. Nee, we, weken, drie maanden verkeering. Dus dan, hij zei, dat geeft hem niet. Weet je hoe het gaat? Nou, hij zei, doe nou maar mee. Nou, dat hebben we gedaan. Nou ja, en inderdaad, wij wonnen dat huis. We hadden geen stuivers. Maar, nou ja, het was een vrij huis. Dus mijn schoonmoeder zegt, doe dat nou. Want je komt nooit meer aan de beurt. Want je moet nu, op dit moment, als je wilt trouwen, inwonen. Dan kom je op een zoldertje of je komt in een schuurtje. En nu heb je gewoon een huis. Dus dat hebben we ook gedaan. En mijn moeder was het er ook helemaal mee eens. Dus het was helemaal goed. Nou, dan zijn we erin gegaan en eh, daar moest een hele hoop aan gebeuren. Maar ja, dat moest toch zo blijven, want we hadden eigenlijk heel, <laughs> helemaal niks. Maar we hebben er, we hadden, wat hadden we wel? We hadden een stel pannen, die hebben we gekregen met ons huwelijk. En we hadden een gas van huis, en dat hebben we gekocht op de watertoren. Oh, ik denk, een man die daar... Die daar. Nou, dat doet er niet toe, want dat was het, het gasbedrijf, hè? He? He? Precies, ja. en dan konden we het afbetalen. De, uh, 10 euro, nee, niet eens. 5 euro in de week. Gulden. Ja, gulden. En ik ging werken bij Vosselman. En dan bracht ik dat geld wat ik daar gewerkt had. Want in de winkelblijver was er niet bij. Dan bracht ik dat geld meteen door bij meneer Groen. En die zorgde dan. Dat, nou ja, dat was dan, zo hebben we het afbetaald en zo gingen wij verder en ik ging. Nou ja, ik kreeg, wij kregen de kinderen. En toen de kinderen wat groter waren, dacht ik ja, ik blijf toch niet thuis alleen, dat bevalt me niet. Dus toen ben ik gaan werken en ja, dat is allemaal heel goed gegaan, kan ik wel zeggen. Ja, je hebt dus heel lang in de verzorging ja. gewerkt. Ja. Ja, en ik was uiteindelijk uh, de, de, het hoofd van de afdeling. En je, ben... ja, en je bent begonnen in Sterren der Zee? Precies. En het was de familie van Beem. Mevrouw van Beem die was daar de directrice. En haar man die werkte toen bij de Twinsend Bank. Ja. Als ik het goed heb. Ja. Ja. Frans. Ja, precies. Dat was hun zoon. Oh, Frans. sorry. Ja, dat was hun zoon. Ik weet niet hoe hij heet. Dat maakt niet uit. Geeft niet. Maar daar kwam ik we toen werken. En toen moest dat uh, Sterren der Zee werd afgebroken... En toen kwamen ze in de, in de wat nu ook is, hè? Hik. in de hik kwamen ze terecht. En dat waren kleinere kamers, maar dat is ook allemaal later groter geworden. Maar die mensen die vonden het helemaal niet fijn uit het Sterrenzee. de Zee... want ze hadden daar prachtige kamers natuurlijk. Maar ja, daar kwam toen... die. En in het plek. centrum, een mooi Precies. uitzicht, ja, want geweldig. tante Hans Blauwboer zat Hij heeft er ook in gezeten, ja, die heb ik ook verzorgd, ja, geweldig, ja... Dus die vonden het daar fijn, maar ja, ze moesten toch daar zo naar wat dat dat weg, Klaar. Nou, en nu zitten ze daar eigenlijk nog allemaal. hè. Alleen als je nu ziek wordt, dan kom je in het andere huis, Hoe moet is. Kostverloren. verloren. Kost verloren. Daar zijn allemaal de, uh, de, de, de uh, eigen woningen. Ja. Wij wonen ook in een andere woning, maar hun wonen dan in een appartementen. En dat zijn ook heel mooie gebouwen. Maar dan zijn ze toch naar het huis in de duinen gegaan. Degenen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die zijn dan in het huis in de duinen en daar worden ze dan verzorgd. Of ja, ze krijgen er al verzorging, denk ja. ik. Nou, je hebt uh, vanuit de kanaalweg, uh, ik zal het even kort opnoemen, in de Gerkenstraat, op ja. de Sofiaweg. Ja. En uiteindelijk ben je terechtgekomen. In de professor Zeemanstraat. In de Zeemanstraat. En er werden die kavels, die werden daar verkocht. En uh, daar moest je naartoe gaan en je moest uh, zeggen of jij daar wilde gaan. En dan moest je ook komen zeggen dat je binnen een jaar daar ging hu een huis ging bouwen. We hadden, we hadden weinig, maar Ring Belder, dat was onze buur. En die zegt: als je niet gaat, dan breng je je naartoe, want anders blijf je je hele leven zitten en het is niet goed. Dus ik ben met hem meegegaan en dan hebben wij ook. Toen kreeg ik een nummer. En als je dan op tijd was, dan kreeg je een kavel. En je moest die kavel moest je zelf binnen een jaar een huis op hebben. Nou, dat is dan ook allemaal gebeurd. En dat zijn die prefab-woningen. En dat zijn geweldige huizen. En dat, nou ja, dat ga je voor informeren. En dat hebben we toen gebouwd en daar hebben we een heerlijk huis gehad. Ja, geweldig. En toen woonden alle vier de jongens nog thuis? Dat thuis, ja, ja. Allemaal eigen slaapkamer. Zo. Allemaal een eigen radio konden ze aanzetten, keihard. Want we hadden geen buren, we hadden niks boven ons, niks op. Nou, dat je zo je eigen leven kon leiden, niemand hoorde je. Dus als wij s'avonds thuis kwamen... dan trilde de voordeur af van de hele... maar dat kon, het kon met een tuin voor en een tuintje achter. Nou, dat was geweldig. En het zijn nog fijne huizen. En waar heb... woon je nu? We wonen nu in het uh, Aanheuwenwoning bij het Kostverloren. En maar... een benedenhuis. Ja. En dat vinden we hartstikke fijn. Ik ben daar geweest. Ja. En ik moet zeggen, dat is uh, prachtig wonen. Is geweldig, absoluut. Ja. We hebben een terras aan de voorkant en aan de achterkant, of dat is eigenlijk de voorkant, de voordeur. En we wonen er heerlijk, kan ik wel zeggen. Echt fijn. Helemaal goed. Ja. Uh, ik wou nog even heel even terug. Want we hebben nog even naar de bakkerij. Ja. Hoe is het eigenlijk verder met de bakkerij gegaan? Want uh, nou, vader. je vader was in 1949 al overleden. Ja. Uh, even vanaf die tijd. Ja. Hoe is het toen verder gegaan? Nou, daar hadden we Theo. die ja? jongste broer, die altijd bij ons woonde. En Piet van der Ploeg. En Piet van der Ploeg, dat was een hele goede banketbakker. Die kon ook heel goed rekenen. En die is toen getrouwd met Riet. Die boven mij is. En het was een geweldige vakman. En die hebben toen samen... die bakkerij gekocht. Toen kreeg Theo een hersenboer... dus toen moest Piet het alleen doen. En toen zei hij, dat doe ik niet. En toen zijn Henny en Henk erin gekomen. Mijn zus die is ook met de bak getrouwd. En die hebben het toen overgenomen van hun. En Riet en Piet die zijn naar zo gegaan. En die hebben daar een geweldige bakkerij. en ge Ja, reusachtig. En die... Piet, mijn zwager, is toen ook overleden. En die, hun zoon, zit daar nu op de dorpsplein. de zo kan ons ook. Met die kan bakkerij. Ons ook. Ja, en dat loopt er als een sbier. Heel goed. Maar jouw zus Riet was ja. getrouwd met Henk, Henk? Nee, met, met Piet. Riet is met. Piet. Riet is met Piet getrouwd. En die nam die bakkerij op. Ja, maar uh, uh, Henny toch? Zus Henny? die is er toen later in gekomen. Die was met de, is met de banketbakker getrouwd. Henk Stuurman. Juist, dat wou ook even ja, weten. Ja, en die zijn toen, hebben we het toen ook overgenomen. Maar het was eigenlijk geen haalbare kaart meer. En toen wilden ze hun huis verkopen en dat is niet gelukt, maar ze zijn er toch uitgeschreven. Want die zee staat is helemaal dood. De trein. Er kwamen altijd heel veel mensen kwamen daar uit de trein. En die gingen naar de bakkerij van ons eigenlijk. Want je rook het altijd al. Maar ja, dat vindt alleen maar minder en minder. Want de Zeestraten is eigenlijk weinig nog van over. Nu zijn er dan weer twee restaurants. En dat zal misschien niet gaan lopen. Maar het was helemaal over daar. Ja. Dus die zijn ermee uitgeschreven. Ja, goed. Nou, uh, we hebben heel veel uh, over jouw leven gehoord. Uh, Karel, uh, die werkte, heb ik begrepen. Want ik heb Karel ook gesproken. En ja. Karel kan helaas... Uh, dag Karel, want je zit natuurlijk te luisteren. Uh, niet uh, deze trap opkomen. Dat is het enige nadeel van deze studio. Ja. Maar die heeft dus bij Nol Verstegen gewerkt. ja. En dan ging je ook naar het buitenland, want dat was die de servicemontuur. En dan ging je daar die machines, dat zijn die plastic tracks machine werd er toen gemaakt, bij Nolversteeg. Hoe dat nu is, want ze zitten nu in Noord. Dat zal ook nog wel zo zijn, natuurlijk. Maar eh, ja, daar heb je heel fijn gewerkt. Maar eh, die salarissen die gingen daar niet omhoog. Dus hij ging daar weg. En toen is hij bij de brigade. Is hij ging werken, meer. Ja, dat was ook geen veetpoot eigenlijk. Hij, werd uh, hij, hij ging werken in muiden. Bij de, de de bij de bond. Precies, tot de treden van Drenkelingen, ja. Ja, tot zijn pensioen. Ja, precies. Want hij is daar niet meer weggegaan. Dus dat is... Ja, hij heeft zijn pensioen wel gekregen daarvoor. Nou, helemaal goed. Ja. Nou, we zijn uh, langzamerhand uh, door jouw leven heen gegaan. Met grote stappen natuurlijk. Ja. Hè, want kijk, uh, jij kan uh, nog zoveel vertellen. Dan uh, nee, zo zitten we hier morgen nog. Ja. <laughs> hè, over ja. je zonen. Ja, vertel nog even. Je hebt vier zonen. Noem ja. even hun namen, want uh, die zitten waarschijnlijk ook te luisteren. Karel, Jos, Ralf en Erik je bent oma? Ja, van dertien kleinkinderen. Hoeveel? Dertien. <laughs> Katholiek. Ja, echt een roze blijheid. roze blijheid. Leuke, leuke kinderen allemaal. Ja, hartstikke fijn. Ik denk dat ik lieg met mijn dertien. Ik had al eens drie. Just. Ze telt nog even na, dames en heren. Dat ziet u natuurlijk niet. Maar ze zegt: uh, hoeveel kleinkinderen heb ik? Nou? Dus, nou? Dat is niet belangrijk. Ze tellen je, reken je daar niet op af. Elf. Oh, nou, ze trekt er twee terug. Die moeten nog, uh, nog komen. Niet meer? Die komen niet meer. Dames en heren, we zijn uh, aan het eind van dit uh, hele gezellige programma. Volgende week heb ik weer een bijzondere gast. En dat is uh, Ati van Dalen bij de meeste van u waarschijnlijk bekend... als de vrouw van Willem Buchel. Die komt vertellen over haar periode... op de camping De Zeereep. En Pieter ontmoet haar... iedere donderdagavond... op de Klaverjasclub. En die gaat haar ook interviewen... neem ik aan. En die zei... nou, ik heb al zoveel verhalen gehoord... en we hebben zo gelachen. Dus luistert u alsjeblieft... volgende week weer... naar het programma ZFM Oud-Zandvoort. Dat wordt weer... Een een hele gezellige uitzending. Mocht u naar aanleiding van deze uitzending nog vragen hebben... of opmerkingen, of zegt u... Het lijkt me wel heel erg leuk om ook een keertje geïnterviewd te worden. Want ik heb zo'n leuk verhaal uh, te vertellen. Schroomt u niet en bel ons 5730393. En wees u niet bescheiden, want dat was Thea ook. En als u dan ziet wat voor gezellig verhaal ze te vertellen heeft... dan uh, zijn er vast onder de luisteraars nog heel veel mensen... die iets over hun leven of hun zaak of hun werk in Zandvoort. Te, te vertellen hebben. Goed, volgende week dus Aati van Dalen. Ik bedank Roy van Buringen voor de techniek samen met Thomas. Dankjewel Thomas, wat zijn we toch blij dat jij ook eh, tot het korps van ZFM bent toegetreden. Ik eh, was Anke Joustra en ik wens u allemaal een hele fijne week en tot volgende week zaterdag.